Rollins gooide op op een boerderij en is jarenlang een belangrijke bondgenoot van Trump. Tijdens zijn eerste ambtsperiode werkte ze ook al in het Witte Huis. Rollins en de andere beoogde ministers van Trump moeten nog wel door de Senaat worden goedgekeurd. In Rotterdam is een aanvaring geweest tussen een watertaxi en een waterbus. Twee passagiers van de watertaxi en de kapitein raakten licht gewond... De watertaxi kwam uit de Leuvenhaven, direct naast de Erasmusbrug... en botste daar op de waterbus. De zeehavenpolitie onderzoekt hoe dat kon gebeuren. Het weer. Vannacht is het bewolkt en regenachtig. Er waait een stevige wind en de temperatuur loopt op naar een graad of acht. Komende dag droog en zacht met maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM? Met nu de nacht. Fall When I lose control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 When I lose control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 Jij bent, een regen, een ik de de jij bent de regen, ik de We Jij bent de kerst, een ik de bonbon de Jij bent de ruts, ik de coco Ik ben het zakje, jij de thee de ik, ben de de kaars, jij de de ik ben de kans, jij de souffling. Ik ben de keizer, jij de sneeuw Ik ben Tom de Hermans, jij bent Karin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 Dat een der wereldberoemd mee Dan maken we nog meer van dit soort dingen We zingen over de wereld Dan kunnen we een villa en een jacht. Nou, Een filla en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig Waarom niet? Maar stuur. duur Nou ja Herman Zit er meer in een romans duet nou, ik vind dat toch wel belangrijk. Ah ja, sorry om dit vinger echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind ik wel nou even lachelijk. Wij, Wij zijn het varken nou en de tang. Betaalbare romantiek, er bestaat toch helemaal niet? en een vries. mijn hand Jij ja, bent de schrikdraad ik ben de waarop ik piep.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 Jij bent lieder, ik het klavier. Het leek me ook ster. Nou oh mij ook. Het leek me ook ster. Het leek me ook ster. Can't anyway. be